Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS mag een deel van het personeel een wapenstok geven. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten. 75 BOA's van de NS krijgen vanaf volgend jaar een wapenstok als proef. En dat is hard nodig, want volgens de demissionair staatssecretaris... worden gemiddeld iedere dag drie medewerkers van de NS bedreigd... geïntimideerd of agressief benaderd. Met een wapenstok kunnen agressieve types op afstand worden gehouden. Nieuwbouwwoningen worden steeds kleiner. Dat schrijft de Volkskrant naar onderzoek. Vroeger waren ze zo'n 100 vierkante meter, nu vaak tussen de 60 en 90. De huizen zijn kleiner, zodat meer mensen een huis kunnen krijgen. Ruim 2 miljoen mensen hebben gisteravond naar het verkiezingsdebat op SBS gekeken. Daarmee is het het best bekeken debat tot nu toe. Wilders werd hard aangepakt door zijn concurrenten Bontebal, Jessil Gus en Timmermans. De heer Wilders is de grootste gratis bierbrouwer ter wereld. Want hij laat zijn programma niet eens doorrekenen. Ik vind het leuk, hij leuk zijn... niet? Hij ja, laat, ja, ma hij laat zijn programma niet eens doorrekenen. Dus hij kan van alles beloven zonder dat hij er bewijs bij moet leveren. Wilders zei dat de aanvallen hem alleen maar meer stemmen opleveren. Ook de talkshow van Eva Yin. Nix scoorde trouwens goed gisteravond. Zij spraken met Suzanne en Freek en daar keken 1,2 miljoen mensen naar. En nu Storm Benjamin bijna is gaan liggen, waait het nog steeds best flink in de kustprovincies. Dat maakt de diehard kampeerders niks uit. Ondanks de regen en modder blijven ze op een camping in Onne in Groningen trouw aan hun herfstvakantieplannen. Dat veld is behoorlijk nat, maar voor de rest, je ziet het, hier staan wel een paar campersjes. En die staan redelijk goed. Hè? In de camper is het lekker warm. Dus uh, dat deert ons niet, die regen. Dat is ook de instelling die je moet hebben, denk ik hoor. Een beetje uh, warme kleren, elke avond gewoon lekker het kampvuurtje aan en kom je in heel eind. Wij blijven hier lekker kamperen. Omdat het ook dit weekend nog flink kan gaan waaien, krijgt iedereen wel het advies om de luifels in te klappen. En alles goed vast te zetten met extra haringen. Dan heb ik het weer nog voor je, we krijgen een grijze dag. Vooral in het noorden en oosten nog een paar buien, later steeds vaker droog. En het wordt vandaag maximaal 12 graden. Zfm, verkeersinformatie.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 Welcome back van Player, heerlijk nummer. Wij gaan weer even kijken wat er allemaal gaat gebeuren op het cultureel gebied. Want uh, het, het, het is, jongens, het is echt niet normaal wat een aanbod. En als, als we alles zouden uh, gaan vertellen wat er, wat er allemaal op komst is uh, het aankomend weekend. En het weekend, nou, de week daarop. Dan, dan hebben we echt een programma van drie uur nodig, zonder muziek zelfs. We gaan uh, even naar uh, Theater De Liefde. Die uh, is te vinden in het centrum van Haarlem, bij het, uh, uh, hoe heet dat nou ook Begijn, weer, uh, Begijne Hofje. En uh, daar is woensdag 29 oktober ook weer iets moois te beleven. Dat heet, uh, hoe heet het? Oh, dat zie ik nou weer niet zo. Oh, De Dubieuze Avond. Ik heb hem. Uh, voor het vierde seizoen organiseert uh, Maaike Dirkje Hop. Deze gevarieerde avond, vol nieuws en uh, talent, nieuw talent en vers materiaal. Er is een stand-up comedy, een puber dagboek, er, uh, iets met een liedje, een goed verhaal en een, een stukje ongevraagd advies. Nou ja, soms is het heel grappig, soms kwetsbaar, maar altijd met verhalen en grappen die nieuwe luikjes in je hoofd openen. Het is elke keer een verrassing welke vrouwen je gaat zien. Maar de line-up bestaat altijd uit een combinatie van jong talent en gevestigde namen. Eerder waren onder andere te zien op de dubieuze avond. Aaf Brandt-Corsius, Lisa Osterman, Tekla Reuten, Irene Moors, Paulien Cornelissen en Brigitte Kaandorp. Wees er snel bij als je dit mee wilt maken op woensdag de 29e. Want uh, ja, deze avond is altijd snel uitverkocht. Even een klein uh, berichtje voor de kleintjes. 25 oktober, dat is morgen. Nog even aan het eind van de herfstvakantie... Uh, bij Theater Elswoud, aan de Elswoudlaan in Overveen. Uh, van 10 tot 11 is er uh, knuffelpret... En dat is voor de leeftijden van 0 tot 100 jaar. En uh, ze schrijven hierover... Kijken is leuk. In ons intieme theater is meedoen het allerleukste. Neem je favoriete knuffel mee. En uh, meneer Anansi heeft in het bos een heel groot ei gevonden. En als hij het ei meeneemt en in bad wil stoppen... komt hij tot een verrassende ontdekking. Oh. Uit het... Puntje, puntje, puntje. Meer krijgen we dus niet te horen nu. Dat wordt spannend. De, de tickets zijn 10 euro. Uh, en volgens mij kan je gewoon online uh, reserveren. En dan uh, ik ga ik maar meteen even door naar de volgende dag. Want zondag dan is er ook weer een voorstelling. Een ijsbeer heet die. En die is van 2 tot 102 jaar. Een kleine ijsbeer drijft op een ijsschotsweg op zijn witte poolwereld. En hij komt in een land waar alles groen is. Hij ziet er planten en bloemen en ontmoet vreemde dieren. Wat een avontuur! En toch wil hij graag weer terug naar zijn huis. Zijn nieuwe vriend Hippo, het Nijlpaard, weet daar wel iets op. Een zonnig ijsberenverhaal. Kids-comedian Wijnand Stomp wekt elk verhaal op unieke interactieve wijze tot leven... en dit keer is hij in het prentenboek IJsbeer in de tropen gedoken. En met zijn levensgrote Kamishi Bai, een Japanse vertelkast... tovert Stomp de wonderschone prenten tevoorschijn... en dompelt hij zijn publiek onder in de wonderlijke avonturen van Lars het IJsbeertje. Uh, tickets uh, zijn uh, 10 euro per persoon. Uh, online reserveren is hiervoor wel degelijk gewenst. En ja, even als tip, kijken is leuk. Maar in het intieme theater is meedoen wel misschien het allerleukste. Dus dit leuk. voor dit weekend. En je kan natuurlijk even kijken op de website van Theater Elswoud. Zal ik nog uh, even het kindermomentje afsluiten? Ja, dat is Mo goed. Morgen is het 25. Ja, dan morgen, is er ja? uh, in de dorpskerk ja? om van vijf tot half zeven... het Halloweenfeest voor de kinderen. Oh, wat leuk! En dan uh, mag je je zo eng mogelijk aankleden. Het wordt georganiseerd door DJ School Beats at the Beach... Maar wat raar, morgen? Want het is toch volgende week? Marcel. Oh ja, ja, maar dan is het vrijdag. Dan is het natuurlijk alweer 1 november. Ja, ja, ja. ja dus trek dus, uh, ja, dan... je engste kleren aan. Ja. Ga, om, of, of, ga je lekker opmaken, grimeren, hem. Maak het zo eng mogelijk. En ga naar de dorpskerk om vijf uur tot van vijf tot half zeven. Hartstikke mooi. Dank je wel, dank je wel. Wij gaan een muziekje opzetten. En uh, hopen toch wel dat onze gast uh, onderweg is... Nou, we zullen ieder moment van haar kunnen horen, denk ik. Um, we gaan even weer een gezellig liedje uh, uh, uh, draaien. En ik had gedacht: uh, John Kinkade. Ken je hem nog? Hello John Kinkade? Nee, nee. Nee? Dreams are ten and penny? Ja. Zegt je, ja. Die gaan we draaien. Zie je. Een gezellig <laughs> liedje. <laughs> children we played in your backyard and we pretended whenever times were hard we built a house up a tree and dreamed of how just a penny. Hè? Ja, Lekker dromen, heerlijk. Uh, ja, de, de, uh, Het komend weekend gaat weer heel wat veranderen voor ons. Hè? Ja, dat oh. wordt weer een drama. Oh. Uh, want nu gaan we met die klok weer beginnen. Oh nee. Uh, en dan uh, uh, uh, nou uh, weten we nooit of die voor of achteruit gaat. Verschrikkelijk. En dan, en dan ja, ik vergeet we ook weer. altijd weer die, die ezelsbruggetjes. Ja. Want die zijn er dan, maar ja. die vergeet ik dan ook weer. Ja. Maar ik weet dat die nu uh, vooruit gaat, toch uh, dol? Nee, hij gaat toch terug? We hebben een uur extra, toch? Of niet? Ja, Gaat hij van twee vol, naar drie? Vol is vallen. Het is vol, het is hersen. Gaat hij nu voor naar voren? Gaat hij vol? Ik val altijd voorover. Jij valt voorover? Ja, dus. Ik val altijd opzij, dus daar heb, aan mij nee, heb je niks. Maar, maar spring! Wat? Spring? Spring ja. is lente, dan springt hij. Vooruit of achteruit? Jeetje, ik, moet, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik gewoon die dag erop even de radio aanzet en, en hoor wat ze zeggen van. Wacht even, ik ga het, even kijken. Wintertijd. Hebben we geen? Uh, hulp, we zijn ook wel uh, twee lekkere hè? Eh, wintertijd nou, 2025. Wat, weet je wat we De klok maar... gaat s'nachts om drie uur een uur achteruit. Oh, dus misschien. we gaan we gaan terug. Oh, we gaan terug we in meer. de tijd. Dus ja. Om drie uur wordt het, het twee, twee uur. uur dus en als het dan drie uur weer is... dan moet je hem dus weer achteruit zetten. Ja, dan blijf je aan de gang. Ja, ja je, je hebt een lekkere winterslaap. <lacht> <lacht> <lacht> nou, wat fijner met die telefoons en computers. Dat oh, gaat vanzelf, hè? hè? Je wat? telefoon doet het uh, vanzelf. Vanzelf, ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Alleen, ja, je, je klokje in de auto waarschijnlijk... zal je terug moeten zetten. En, uh, uh, ja, ja je, Misschien een horloge als je geen... Uh, ja, en nou even hebt. Uh, de, de hamvraag. Ja. Is het morgens langer licht of, uh, of langer uh, donker? Of is het s'avonds eerder donker? Uh, er valt nu een enorme stilte. Je ja, ziet ik, het ik, niet, maar ze denkt, ze denkt, ze denkt. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik weet het gewoon niet. Het is eerder donker, hè? Is eerder donker, maar s ochtends langer licht? Langer licht. Nee, toch? Dat, moet, dat kan ja. niet allebei. <treeks> Kunnen ze we dit draaien gewoon een keer afschappen, we zoeken die narigheid? <laughs> ik Als jij wakker ik... wordt, is het te lang licht. Ja, Toch. ja, ja het, het zal. het zal. Ik ja. weet het niet. Nou, uh, ik, ik ga een liedje draaien, hoor. Ja. Ik word hier niet goed van. Ik begin helemaal uh, aan mezelf te twijfelen. <laughs> hey, moet je horen, we hebben een, een verzoeknummer. Ja. George heeft gevraagd of we een uh, nummer voor hem willen draaien. En dat is een uh, nummer van Neil Diamond. Hij is natuurlijk een enorme fan van Neil Diamond. Mm -hmm. Ben ik ook. Het is alleen, weet je, je ziet die man voor je en, en in zijn ja. clips en ja. hoe hij toen een concert gaf en zo. En hij uh, is onlangs, weer, heeft hij weer een optreden gedaan. Maar, oh maar, God, het kan niet meer is, ja, eigenlijk. Uh, ik ben zo geschrokken, ik, ik had hem liever nooit meer gezien. Oh jeetje. Hij zit in een rolstoel, hij heeft natuurlijk uh, Parkinson. Ja. En het was zo... Onherkenbare man geworden. Hij mm -hmm. leek totaal niet meer op zichzelf. En, en hij wilde dat liedje zingen van Sweet Caroline. Ja. Nou, hij is tot de helft gekomen. Maar wat dan weer heel mooi was. En dan zie je dat de mensen toch echt wel van hem houden. Dat het publiek het hele liedje heeft overgenomen. Oh, wat lof. Ja, dat is En dat ze mooi. voor hem hebben gezongen ja, nu dit ja, keer. Ja, ja. Is natuurlijk ja. ook fantastisch. Ja. Uh, ja, dus we gaan Neil Diamond draaien voor George. En hij, heeft, uh, hij vraagt voor het nummer Hello Again. En dat is het nummer uh, van de LP de uh, Jazz Singer. Van die, en dat is ook een film. Ja. Echt een aanrader. Prachtige film. Hoor ik een telefoon gaan? Oh, ik heb een voicemail. Nou, ik uh, ga gauw even luisteren wie er gebeld heeft. Hello Again met Neil Diamond. call Ja, dankjewel voor je verzoekje... voor dit prachtige nummer van uh, Neil Diamond. Uh, even een verzoekje aan Josh. Uh, ik vind het hartstikke fijn dat je, dat je verzoeknummers aanvraagt. Maar wil je niet meer zulke emotionele? Want ik, ik barst er wat in huilen uit en dan kan ik niet meer praten. Hè? Dus uh, <lacht> wil je er even rekening mee houden, Sjors? Maar goed, we gaan een, uh, een, een mooi nummer draaien van Sam Koek. Inmiddels is uh, Joke Hermse bij ons aangeschoven. Dus we gaan even een uh, mooi nummer draaien. Wat misschien... Wel een beetje past in het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ik, ik, ik denk het. Ik weet het niet. Nou, we zetten hem op en dan horen we straks wel van Joko of dat inderdaad zo is. Sam Cook met A Change is gonna come. Die!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 Help me please But he winds up dag Joke. Die is binnengeslopen. Ik vind het zo leuk dat je er bent. Ik vind het gewoon een eer. Want wij hadden jouw staat van dienst bekeken op Wikipedia. En dan zien we toch dat je enorm veel boeken geschreven hebt. Je bent filosoof, je geeft lezingen. Je hebt nu net een nieuw boek geschreven, Tijd is Hoop, geloof ik. Waar je jouw lezingen over geeft. Ja. En, uh, en dan ga je, dus komende zondag, is dat dan in het verhalenhuis doen. In het verhalenhuis in Haarlem. In Haarlem. Met een paar geweldige muzikanten erbij. Ja, ook nog. Ja, ja, mooie hey, Oké. Okay. Mariana Golovchenko uit Oekraïne. Met Jeetje. een prachtige stem. Die gaat oude liederen uit Armenië. En, ja. en die komt rijen zingen. Ja. En de, misschien wel de beste oetspeler van Nederland. Ja. Met Polat. Ja. En die komt uh, op zijn oed ook. Nou ja, op, op alle mogelijke manieren gaan we proberen... om de hoop, klank en woord te geven. Ja, en want de lezing gaat daadwerkelijk over jouw laatste boek. Tijd, Tijd is hoop. Precies. En, nou, dat kan je natuurlijk nooit in dat kort vertellen... Want het lijkt me een heel gecompliceerd nou, verhaal. Nou ja, eigenlijk is de vraag in het boek: hoe kunnen we in deze tijden, die nou niet bepaald altijd hoopvol stemmen, toch hoopvol blijven? Ja. Wat maar is eigenlijk de vraag? Ja, het klinkt heel eenvoudig. Maar het antwoord is denk ik niet eenvoudig. Het antwoord is best wel, uh, nou laten we zeggen, complex. complex. Nou ja, ik ga er verder ook helemaal. Want ik laat het woord aan Dolly. Waarom? Het enige, Waarom? Wat, Waarom? Oh, het enige wat, wat, wat ik heel apart vind van de tijd van tegenwoordig. Ja. Je, je, dat wij hebben, we hebben. We willen alles uh, uh, sneller. We willen overal sneller mee klaar zijn. Of het nou uh, grasmaaien is, of de afwasmachine. Ja. Of koken. We laten het bezorgen. Maar we hebben steeds minder tijd. Ja, dat is een, eigenlijk een soort paradox. Ja. Waar, waar ik ook in dit boek veel aandacht aan besteed. Dus hoe meer. Uh, ja. Tijdbesparende machines, we hebben uitgevonden, hoe minder. <lacht> ja. We ja. Nou, maar ja, dat is echt, hè? Dus daar klopt iets nee. niet. Nee, dus we zijn op een rare, gespannen voet met de tijd komen te staan. Ja. Die voor veel stress zorgt. Ja. En burn-out en vermoeidheid. Ja, en natuurlijk ook al die apparaten, al die schermen die de hele dag onze aandacht opeisen. En op jonge leeftijd en al burn-out. Dus we moeten, als we die hoop willen ontdekken. Ook meer rust nemen is een van de, een van de voorbeelden uit dit boek. Ja, ja want uh, ja, tijd is. De tijd is oh, ja, maar dan hoop waarop, hè? Hoop op meer tijd om uh, <laughs> jezelf te zijn of uh, dingen te ontdekken wat het leven aangaat. Want eigenlijk het is, is het. Uh, ja. Alles wat we hebben uitgevonden leidt ons eigenlijk af van het doel waarvoor we leven natuurlijk. Of, ja, de titel ja, Tijd is Hoop, die, dat is best wel een provocerende titel. Een beetje Tijd is Hoop. Ja, hoezo? Ja. Um, uh, je zou kunnen denken: tijd is, kan het zo goed ook wanhoop zijn. Of, maar ja. het, het, het, het is een titel die eigenlijk een beetje uh, voortborduurt op een heel oud spreekwoord. Zolang er tijd van leven is, is er hoop. Ja. En dat is eigenlijk een gedachte die is heel eenvoudig, maar als je die kan omarmen, dan opent zich toch weer meer perspectief. Dus zolang er tijd is, kunnen wij mensen het roer omgooien als we willen. Kunnen we proberen van de wereld een iets mooiere plek te maken? Kunnen we hier een mooie radio-uitzending met z'n drieën proberen te doen? Kunnen we BEP-beterschap wensen die ja. hopelijk gaat... Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. En anders dit interview zou hebben gedaan. Ja. En kunnen we er met z'n allen van pro proberen om het om, ja, ja, net een iets mooiere plek van te maken? Ja, ik, ik, ik hoor je praten en dan denk ik, ja weet je... Het, het mooie denk ik van het gegeven wat je neer gaat leggen en waar je over gaat praten... merk ik, is dat het tijd is hoop. Het is... Je kan het heel individueel richten hè, voor jezelf, op, heel persoonlijk maken en voor je eigen kleine kringetje. Mm -hmm. Maar inderdaad, je kan natuurlijk die kring ook als een olievlek steeds groter maken door met steeds meer mensen eensgezind en eensgestemd. Hè, je hebt het nu gezien bijvoorbeeld wat er gebeurd is met die... Te, ik wil niet te veel de politiek of naar onderwerpen induiken. Maar met de pro-Palestina-betogingen. Mm -hmm. Hoe dat ook uitgebreid is. En dat iedereen die boodschap gaat verkondigen. en um, ja, of, of die boodschap juist is of onjuist. Dat is niet aan ons om over te oordelen. Nee, maar zegt, zo kan ja. je natuurlijk ja. uh, met de hele wereldproblematiek misschien... Bezig zijn. Alleen zeker. We hebben dus natuurlijk wel ja. hoge machten waar we tegen moeten ja, vechten. Maar toch, maar toch, maar toch wat je, hè? Ja. Wat je zegt is eigenlijk heel belangrijk, Dolly. Want als je niet eerst in kleine kring, dus met jezelf en je dierbaren, je vrienden, weer een beetje probeert om die hoopvolle perspectieven te ontdekken, ja. dan zal het ook niet in grotere groepen gaan gebeuren. Dus je moet nee, eerst precies. zelf. Ja. Uh, het begint altijd bij één persoon, het, hè? Het begint bij Alles zelf. begint altijd bij één persoon. Zeker. Ja. Je begint zelf en je gaat proberen om iets aan die gevoelens... van ja, machteloosheid of moedeloosheid... Uh, om daar iets aan te doen en te, en te bedenken... wat er allemaal goed is gegaan in je leven. Dat is interessant. Over die hoop, die is dus inderdaad op meerdere manieren... aan die tijd verbonden... Want bijvoorbeeld, wij mensen zijn ook in staat om over de tijd na te denken. Dus we kunnen ook nadenken over het verleden en over iedereen die ons is voorgegaan. En wat voor goede dingen die gedaan hebben. Ik denk ja. altijd aan mijn oma. Ja, ja, ja. ja. ja. Die, die ja. werkelijk in alle mogelijke vrijwilligersorganisaties ja. Ja. Ja. zat, die er maar bestonden. Ja. En dan denk ik, ja, dat is echt een voorbeeld vrouw voor mij. Ja. En dat helpt ook... om zelf weer hoopvol te stemmen. Dus kunnen nadenken over het verleden. En wie ons zijn voorgegaan... kan onze eigen hoop... ook aanwakkeren. Ja. En ook bijvoorbeeld... Um, door over de toekomst... te dagdromen. Te denken van... ja, wat zou ik nou nog echt willen in mijn leven? Wat zou er nou nog goed zijn... als het met mijn dierbare zou gebeuren? He, en dat dat stemt ook hoopvol. Dus zowel nadenken over het verleden... als dromen over de toekomst... kan eigenlijk onze hoop aanwakkeren. En dan kunnen we, zoals ik dat er eigenlijk noem... gaan hopen in concert. Dus hopen in gemeenschap met anderen samen. Ja, ja. Ja, en dan kunnen we natuurlijk echt iets gaan veranderen. Zeker, maar dan moet er ook wel een beetje... een mentaliteitsverandering komen, denk ik. Want mensen zijn nu geneigd om... Uh, kort te denken. En uh, dat uh, wat, ze, wat ze dwars zit... waar ze niet mee om kunnen gaan... Hup, dat wordt zo op de social media geplemd Nou, daar ben je er vanaf. En dan ga je weer verder. Mm -hmm. En iedereen laat zich inderdaad... wat jij ook al zei... Hè, dan gaan je, uh, afleiden door, uh, ja, door alle social media kanalen. En dat je niet meer na hoeft te denken. Ja. En, en dat, zou, dat je ja, denkt een ander denkt voor mij na... Nou ja, dat bijvoorbeeld, je, je, je, je registreert iets, je leest iets, uh, mensen reageren vaak heel impulsief. En plam, zetten alles neer en het volgende onderwerp. Zeker. En dat is het. Ja. En dat is natuurlijk heel uh, oppervlakkig leven. Hè? Heel oppervlakkig, maar ook heel gehaast en, en, en beetje, doelloos. En, en ja, kijk, dat is interessant aan die ja. tijd is hoop. Ja. Je kunt ook zeggen, er is tijd nodig. Om weer een beetje hoopvol Zeker. Gestemd te worden. Zeker. Dat is ook eigenlijk. In dit boek zijn een aantal essays van mij over de tijd bij elkaar gebracht. Ja. Ik heb er allemaal nieuwe aan toegevoegd. Over hoe tijd met hoop. en ook hoe tijd met moed samenhangt, bijvoorbeeld. De moed om een verandering in gang te zetten. Um, maar die Tijd nemen en wat langer bij de dingen stilstaan. en er wat beter over nadenken. en er met mensen over praten zoals wij dat nu aan het doen zijn. en eens wat beter luisteren. dat is ook allemaal nodig. om weer een nieuwe, hoopvolle manier van denken te vinden. Mm -hmm. Dus we. Als we maar door blijven jakkeren. Ja. En als we maar door blijven zeppen. En als we maar door blijven surfen van scherm naar scherm. En de ja. tv staat aan. En de laptop op schoot. En de, en de, en de, en de iPhone in de hand. En zo <lacht> Zitten we ons maar een slag in de rondte. Ja. Te appen. Ja. Dat is eigenlijk niet goed voor de hoop. En, en denk jij, ben jij positief? Dat dat te keren is ooit? Nou, of, Ik zie wel heel veel hoopvolle... initiatieven uh -huh. om me heen. Zeker. Ik zie... Um, bijvoorbeeld een bewustwording... hierover. Uh -huh. Kijk, twintig jaar geleden begonnen we... al die nieuwe technologie... Ja, een beetje klakkeloos te omarmen. He, iedereen wilde de ene gadget... naar de andere. Dan wilde je weer een iPhone... dit en dan wilde je weer dat. En, een, en ja. dan wilde je weer zus en zo. En nu merk je dat mensen een beetje spullenmoe ja. en schermmoe ja. aan het worden zijn. Er zijn zelfs al initiatieven dat men scholen wil oprichten zonder schermen. Ja, net, ja. Overigens net zoals in Silicon Valley. Hè? In Amerika, waar al die multimiljonairs wonen... die bij al die... nou ja. Google en Apple en allemaal dat soort uh, bedrijven werken. Die sturen hun eigen kinderen naar screenless schools, heet dat. Schermloze scholen. Omdat ze weten dat ze zich daar veel beter zullen ontwikkelen. Ja, en dat natuurlijk. vind ik wel een beetje cru. Ja. He, dat, nee hoor, zeg maar, waarom? Nou... nou dat die de CEO's van die bedrijven... Ja, die onze kinderen en kleinkinderen ja. en ons allemaal helemaal verslaan... Ja. die schermen hebben ja, het gemaakt... Is heel dubbel. sturen hun eigen kinderen ja. naar schermloze schermen. En dan denk ik, ja, dat is toch, iets, dat is toch een beetje raar. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk niet dat het heel raar is. Omdat ik denk dat al die ontwikkeling, ontwikkelingen... Uh, op ons afgestuurd zijn... om ons uh, slaaf te maken... en ons af te leiden... van wat er werkelijk... met de wereldleiders aan de, aan de hand is. Neem mm -hmm. He, het, het uh, nee, WEF. Neem al die organisaties... die gewoon puur bezig zijn... Om, uh, om de wereldmacht... in handen te krijgen. En dat is een heel klein clubje eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus... Uh, als, je, als je realiseert dat die mensen hun kinderen naar zo'n school sturen... omdat ze daar leren zelf na te denken Precies. en dingen op te zoeken... en uh, voor zichzelf uh, en, en ons een beetje de slaaf te laten zijn... dan denk ik dat je daar een hele belangrijke les uit moet trekken. En als de sodemieterij al die uh, e-gadgets uit de school weer... en kinderen weer leren denken. Ja, dat denk ik ook. Ik heb in het boek ook een groot hoofdstuk over onderwijs. En daar heb ik een heel oud begrip uh, weer tevoorschijn, Een oud filosofisch begrip uh, weer, uh, hoe zeg ik dat, een nieuw jasje aangetrokken. Het heet eigenlijk in het Latijn de docta spes. En dat betekent de opvoedende hoop. Dat vind ik zo'n mooi begrip. Mm -hmm. En ik bepleit in dit, in dit boek eigenlijk dat we op scholen... van de basisschool tot hoger onderwijs... weer wat meer aan die opvoedende hoop gaan doen. En dat betekent eigenlijk kinderen leren zelf na te denken. Ja, absoluut. Maar ook hun creativiteit Tijd, ja. te bevorderen op alle mogelijke manieren. Och, met, dat vind ik zo jammer met alle inderdaad. alle mogelijke nou, manieren. Nou ja, creativiteit... Kinders, dus kinderen, het, het schrijven alleen al. Uh, kijk, als jij op een, op een, uh, een i-apparaat aan het schrijven bent... wordt allemaal gecorrigeerd automatisch. Kinderen hoeven daar... die, die weten ja. helemaal niet meer hoe hun taal in elkaar zit. Terwijl als ze met, pen en, uh, met een pen moeten schrijven... moeten ze nadenken. Hè? Is het stam plus t of uh, grammaticaal? Is het het leidend voor? Weet uh -huh. je? En ik, dat, dat, dat is al zou alweer een heel goed begin zijn uh, met, met, met die tijd is hoop. Ja. Um, nou, maar ga je ja. een lezing Je geeft regelmatig lezingen, hè? heel veel lezingen. Heb, hoor je wel eens uh, terug als je ergens een lezing hebt gegeven... dat mensen zeggen van nou, je hebt me echt een andere kant op gezet... Of, het, het is echt tot me doorgedrongen wat je gezegd hebt. Krijg je wel eens reacties? Heel vaak aan de boekentafel. Meestal niet in de zaal. Want dat, dat, dat, nee, maar dat, dat vinden mensen dan moeilijk. Maar bij de boekentafel waar ik dan ga ja? signeren... dat zal ik zondag ook doen. Na ja? ons literaire concert in het Verhalenhuis. Dan ga ik ook daar signeren. En dan komen er altijd mensen naar me toe... En die zeggen dan, na, toen ik jouw boek Stilde Tijd las, ja. of toen ik jouw boek Wind Stilde Fantasie las, toen heb ik echt mijn leven omgegooid. Ja, ja. ja dat zijn er een, een, een paar handvol per jaar natuurlijk. Heel veel zijn het er niet. Nee, maar, maar toch? Die hand, dat, dat, ik, ja. we hebben het er net over, hè? die ene persoon. En die gaat toch weer om zich heen dat kringetje weer vormen. Dus, dat maakt niet uit dat het maar een handje vol is. Nee. Een handjevol kan zomaar ineens een leger zijn. Precies. Dat weet je het niet. Nee, Trouwens, uh, uh, uh, Beb, moest ik even zeggen... die heeft totaal uh, onnozel of onbewust... Uh, een week of twee geleden een boek van jou gekocht. Of, nou, ja, zeg, een toevallig. e book Ja, dat was dus heel... Wat toevallig. Maar dat drong gisteren pas tot een door. Toen zei ze van ik heb net een boek gekocht. Ja, ja, ja. ja. ja. ja leuk. leuk hè? Leuk, heel leuk. Nee, maar goed... Ja. Uh, uh, nou ga je dus uh, de 26e, dat is zondag, Zondagmiddag. Hè? heb je een lezing in het Verhalenhuis. Ja. In de grote zaal dus, zelfs. Ja. De oh, de die is zo zaal, mooi. Dus, die is prachtig en het wordt maar, toch een beetje herfst weer. Dus ja. kom allemaal mensen. Maar, er is nog plek. Ja, ja maar wat, wat ik vragen wilde. Want er is dus ook muziek bij. Waar, waarom heb je daarvoor gekozen? Ja. Dit is al de tweede tournee die ik doe ja? met deze twee geweldige muzici. Omdat ik vind dat tekst en muziek elkaar versterken. Dus ik kan ook wel een lezing geven van 45 minuten... maar dat wordt mensen dan soms een beetje te veel. Ja, ja, ja. Een, een moment van reflectie. Op, dus ik ja. geef eigenlijk... De, we bieden dus zo de mogelijkheid... dus ik doe vier mini-lezingen, vier blokjes tekst... en die worden dan afgewisseld met nou ja, prachtige uh, oetsmuziek en, en hele mooie liederen. En dan kan iedereen tijdens die muzikale intermezzo... Kan ja, een beetje nadenken over wat er gezegd is. Kan het een beetje bezinken. En dan versterkt dat elkaar. Ja, ja, ja. ja Ik ja. vind het zelf een hele mooie vorm. Ik ben er ja. heel nieuwsgierig naar. Hoe, dat, <lacht> hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zich dat afspeelt hoor, in zo'n avond. Ja, maar ik doe het is... allemaal al provist. Dus het zijn geen voorgekoude ge, ge, verhalen. Ik, ik, la, ik stem het een beetje af op de zaal. Op het weer. Op de actualiteit. En probeer dan... Oh, je gaat gewoon praten. Ik ga gewoon in vier je blokjes. Je hebt geen speech. Nee, nee, dat doe ik nooit. Voorbereid, meen je vind... niet? Nee, dat vind ik zo saai. Ja, we, we, we nou, wij eigenlijk ook het Dat he, is ja, nou, ik dat vind het ook. Dat is veel leuker. Dan is elke keer een ander verhaal. En ik, ik, ik, ik, krijg dan ook meer contact met de zaal. Want die is als het ware een beetje aan het meedenken, zal ik maar zeggen. En um, zo komt er elke keer ook iets nieuws uit. Hoe bedoel je? voor jezelf ook? Ja, meen je dat nou? Oh ja. Ja, het zijn vier blokjes van tien minuten. Ja, en dan neem ik toch weer net een andere zij weg. Of ik verbind weer twee thema's op een andere manier met elkaar. En dan leer ik er zelf ook nog wat van. Dus dan kun je bij wijze van spreken het lampje boven je hoofd aanzien gaan. Ja, dus, het, is, het is misschien een vorm van hardop denken. Ja. En dat is eigenlijk wel heel leuk en spannend om mee te maken ook voor het publiek. Soms raak ik ook wel eens even de draad kwijt dan zeg ik, ja, waar was ik nou ook weer gebleven? Ja, ja. ja dat overkonden Of waar dus. wil ik naartoe? Of, ja, dat dan, heb je wel eens, hè. Dan begin je met de zin. Ja. Dan, want dan wist je van, ik wil het daarover hebben. Ik neem een aanloopje en dan is je aanloopje afgelopen. En ja, ja, ja. dan denk je, ja, en nu? Uh, uh, ik weet het niet meer. Nee. Precies. Ja, het ja. Altijd oh, dat mens. gebeurt jou ja, ook wel. Het, natuurlijk. En er zitten altijd mensen op de eerste zaal. En die gaan dan, die geven, die zeggen, nou, u zei dat... Ja ja. ja, ja, ja, ja, hartstikke dat goed. Dat gebeurt dan wel eens een enkele keer. Ja. Maar uh, ja. ja, ik vind het een hele. Ik kan eigenlijk nauwelijks meer zonder. En heeft het altijd uh, thema tijd? Of is dat nee. toevallig zondag zo? Nee, de vorige keer, met de, met, ook met Memet en Mariana, hebben we um, het over de melancholie gedaan. Mm -hmm. Over waarom wij toch op de tijd en wijle dat gevoel van weemoed krijgen. Dat je zowel een beetje verdrietig voelt, maar met een glimlach. Ja. Er zit ook een soort gouden randje aan. En waar komt toch die menselijke melancholie vandaan? Ja. Daar ging eigenlijk de vorige uh, concept oh, okay. over. Ja. Okay. Dat ook met natuurlijk ook weer met tijd te maken heeft. Ja. En tijd is voor ik, iedereen ik... anders. Ik bedoel, iedereen. Precies. Dat is zo veelomvattend. Ja. Je kan het, als je het naar jezelf toe haalt. van Wat betekent tijd voor mij? Dat is naar de een dat heeft zeer van tijd en kan daar heel veel in doen. En de ander is heel bang om, om desnoods zich te vervelen. Ik noem maar wat. Ja, zeker. Want uh, wat ik kan, dat gebeurt bijna niet meer. Ja. Mensen denken vervelend, dan moet je oud zijn. En niet uh, heel jong. Terwijl het toch heel Want goed ik is. Ik moet iets doen, ik moet iets ja, doen. en toch is het heel goed om je af en toe te vervelen. Ja, dat ja, is heel dat belangrijk. Is, dat is moeilijk, He? ook, Ja, het is moeilijk, omdat we altijd die schermen hebben... waar we meteen ja, niet willen altijd mee ik. bezig zijn. In deze ja. tijd ja. lijkt dat woord niet meer te bestaan Nee, maar me. in mijn boek... ik kan elke keer nog iets leuks aan toevoegen... heb ik een heel hoofdstuk... Over vervelen. Over vervelen. O, echt? O, echt? Dus oh echt? Ja. Een heel vervelend hoofdstuk. <laughs> een heel vervelend hoofdstuk. <laughs> en ik citeer dan de grote dichter Jozef Brodsky... En die zegt, mensen, wees niet bang voor de verveling. Nee, dat moet je zeker. Voor de verveling, schrijft hij. Want op een zeker moment... dan opent zich weer een nieuw venster op de eeuwigheid. Ja, ja, Vanuit ja. Vanuit ja. die verveling. En dat is waar. Ja. Als je af en toe een beetje durft te durf, durf, durf niets te doen. Nou, ja, ja, zeker. Gewoon een beetje dagdromen, ja. wat lummelen, wat nadenken, een beetje voor je uitkijken, wandelen. Scherder zou ik zeggen, dat is heel goed voor je brain. Precies. Ja. Niet alleen voor je brain, ook voor je spieren en ja. alles. Ja. Die ook eindelijk eens tot rust komen. Want je bent anders altijd verkrampt. Ik, ik zal nog even voor de luisteraars... die misschien net zijn inge, ingeschakeld. We zitten gezellig aan tafel met Joke Hermsen... Joke Hermsen geeft op 26 oktober in het Verhalenhuis in Haarlem... een lezing met levende muziek. Daarom uh, hebben wij haar uitgenodigd om te komen vertellen. Ten eerste is dat Verhalenhuis dubbel en dwars de moeite waard om eens te bezoeken. Zeker. Enige, uh -huh. ja. ja. En, uh, uh, uh, Joke... Even kijken hoor, want mijn ding doet het niet goed. Mijn koptelefoon, maar maakt niet uit. Uh, en we hebben je ook uitgenodigd... Om, omdat je een bijzonder interessant mens bent. Uh, ja, Joke is schrijfster, maar ze is ook vertelster. En uh, ze is literair natuurlijk enorm onderlegd. En, maar je hebt een prachtige levensfilosofie die je uitdraagt. En dat ga je dus de 26e ook doen... Uh, ik zei al net, het is in het verhalenhuis. Hoe ja. laat uh, ga, ga je starten? Ik geloof dat het om drie uur uh, begint. Drie uur is de inloop. S middags dus. Drie uur middags, lekker op zondagmiddag. Ja. Wat inspiratie opdoen naar mooie ja. verhalen. Luisteren. Half vier. Half, en vier. Om half vier beginnen ja. we echt. Ja. En het is een prachtige zaal. Zo, Niet uh, zoals normaal. Zei. Het is, dus, een, en, is een, een, omge... een kerk mosfeer. eigenlijk. Ja, en de vorige keer en... was het ja. helemaal vol. Echt? Dus ja, dat was ook echt een hele fijne sfeer. Ja. Ik geloof dat heel veel mensen ook snakken naar een beetje... Rust, maar ook een inspiratie, een beetje een ja. verdieping. Ja. Ja. En weer waar het echt over gaat, gaat. in ons leven. Precies. Die onze ziel raken. Ja, ja, en ja, ja. niet alleen maar die spullen en die oppervlakkige meningen... die overal maar gedumpt worden. Ja. Maar weer eens wat diepgaande graven ja. en ons afvragen... Ja, waar is dit leven nou om te doen? En kunnen ze na afloop nou? nog met jou praten? Blijf zeker, jij na afloop? Of staan er dan hele. Nee, de acht, uh, kennen boekhandel. Ja. Die was er de vorige keer ook. Die is er nu ook weer aanwezig. Ja. En die heeft boeken bij zich. Van jou dus. Van mij. wat ja. ja. Hoeveel hoe, hoe, boeken heb zien? je geschreven tot nu toe? Nou, Tolly, ik ben eigenlijk de tel een beetje kwijt. Oh, echt? Ja, ja het zijn er een heleboel, ik hè? Ik denk vijftien. Ja? ja, dat dacht ja, ik ook. Ik heb behalve... in die richting. Ja, je bent pas 45. Nou moet je even ja. nagaan. Ja. Even... Vrienderschap. <laughs> <laughs> nou, hey, dit compliment draag ik de hele dag met me mee. <laughs> ja, het is gewoon een slijm jurk. Ze wil gewoon een vrijkaartje. hoor Ze wil gewoon een vrijkaartje. Ik heb, weer, ik heb met mijn eerste kleinzoon Oh, oh wat, wat leuk. Gefeliciteerd. Oh, het is ook weer zo... Dat is nou ook Kijk, zo dat is iets ook hoopvols. iets wat met je doet ja. natuurlijk. Weet je wat een hele mooie gedachte is van... Hanna Arendt, een door mij zeer uh, bewonderde filosoof, Dat wij mensen niet alleen maar sterfelijke wezens zijn... maar ook geboortelijke wezens. Absoluut. En met ja. elk kind wat geboren, geboren wordt... wordt ook die mogelijkheid van opnieuw kunnen beginnen... wat zij geboortelijkheid noemt, ja. ook geboren. En ik heb het gezien lieve mensen. Toen ik mijn kleinzoon... een paar weken geleden voor het eerst... Ah. in mijn armen hield. En ik kijk naar dat ventje, ja. En het is zo'n bron van hoop. Ja. Ja. En toen dacht ik weer... aan wat Hannah Arendt zei. Die citeert dan die zin... uit de hendel. Uit de, uit de besaia. To us a child is born. En dat is dan zo'n loflied. Ons wordt een kind geboren. En dat kind wat je dan... in je armen houdt, dan zie je dat daarmee ook de hoop weer opnieuw geboren wordt. En zo ja. is het. Ja. Ik vind dit een hele mooie zin om mee af te sluiten. Want we gaan alweer naar het einde van dit uur toe. Ik, ik dank je enorm voor je komst. Je moet je nog een keer toe. terugkomen. Ik vind vond het ik. heel fijn om hier oh, te zijn. Zeker voor Beppo. Deze studio en, aan zee. Ja. ja, zeker. Ja. En, en ik, ik wens je ook een hele fijne middag toe. He, de, uh, zondagmiddag in het Verhalenhuis... Inloop half, uh, drie uur. We starten om... Uh, of we starten. Je start om half, half vier. vier. Mensen, uh, uh, ga er lekker naartoe. Ga er eens voor zitten. Laat je inspireren door deze bijzondere vrouw. Uh, ik, ben, ja, het, ik, nou, ja, ik ben gewoon een hartstikke trots zeg dat, je, dat, dat, dat je bij slime. ons bent gekomen. Zeg ze dat ik slim. Ja, <laughs> oh ik <wil> ja, nee, <laughs> ik wil ook een ja. <laughs> Nee, maar, <laughs> Heel erg leuk om hier nee, te zijn. Maar, Echt, uh, ik, ik, ik hoop echt dat, dat er heel veel mensen komen uh, die door jouw woorden ook weer inzicht krijgen in zichzelf en het doel van het leven. En ja. nou moet jij nou iets gaan instarten? Oh ja, ik moet gaan rennen. Ja, dan, ja. Vertel jij maar een goede mop. Nou ja, nee, maar je wens je ook heel veel geluk dat je, je met je kleinkind, want dat is natuurlijk ja, ook iets heel bijzonders. Een bron, ja, ik bedenk op. dat daar ook wel weer een boek over gaat verschijnen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. ja. Het is uh, oh ja, nee, leuker leuker dan ik had gedacht. Ja? Nog zoveel leuker dan ik had verwacht. Ben je bij ja. de bevalling trouwens geweest? Dat was of? ik ook bij. Oh, ja. Het ja. geboren worden ja. heb je dus echt daar ja, werkelijk en mijn gezien. Dochter, mijn dochter is vroedvrouw zelf hmm. Hmm. en ook filosoof. En ze heeft net trouwens ook een prachtig boek geschreven. wat ik even nog onder de aandacht doe. Kijk, goed dat, dat jullie even <laughs> moeten lopen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, die, en die leuzen kennen jullie, baas in eigen buik. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Over hoe je ook zelf. Als je, je tijdens je bevalling. nou ja, echt kunt proberen om daar de eigen regie op te maken. Ja, mooi. Ja, en ik ja. geloof dat Dolly iets aansluit. En ze heeft op tijd is hoop, hè? Of Nou, over de tijd. Uh, nee, nee, dat hebben we al gedraaid. The Change is Connor come oh, van okay. Sam Koek. Maar ik ga nu. Uh, omdat we nu naar het eind van het programma gaan. en ik natuurlijk in eerste instantie alle luisteraars en kijkers. heel erg wil bedanken. Uh, voor jullie aandacht. Uh, over twee weken hopen we jullie weer te mogen verwelkomen. Same time, same place. En dan hopen we dat Becht er weer helemaal fit bij is. Ja. Wetenschap geweest. Dank je wel. <laughs> en we bedanken natuurlijk Joke voor haar komst. Die komt en haar uitleg de volgende keer uh, over de zondagmiddag in het Verhalenhuis. En um, ja, verder heb ik eigenlijk weinig. We gaan... De... Denk toch even aan die klok voor in het weekend. Ja, nou, dat wordt nog huh? wat 30.000 keer geroepen op de radio en tv. Uh, ja, daarom. Ja. We uh, gaan afsluiten met Michael Jackson. Heal the world. En laten nou. we dat alsjeblieft allemaal in ons hart insluiten. En op die manier ook gaan leven. Heal the world, Michael Jackson. Jongens, tot over twee weken. Fijn weekend. Dag!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 Joy forgiving, If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. There are drifts, stop existing.